kist ook veel geld kosten, omdat ProRail subsidie krijgt van de overheid. Dan zouden we dus per saldo zelf investeren om de stations te kopen, zei ze.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 Het weer. Vannacht vriest het licht. Overdag eerst volop zon. Later komt er wat bewolking opzetten. Het blijft wel droog. Het wordt rond 7 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Hartelijk welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Uh, we zijn er tot twee uur en Arnold Marinissen is hier ook nog steeds de gast. We hebben het over Minimal Music... naar aanleiding van uh, het World Minimal Music Festival in Eindhoven en Amsterdam. Wat waren we nou vergeten daarover te zeggen? Ja, dat er in Amsterdam, in het muziekgebouw in het Ei de hele week een uh, festivalcafé is. Uh, dus dat je niet alleen de concerten in de zaal kunt horen... die uh, kwart over acht of half negen beginnen... maar dat je ook... Uh, uh, daar al, daarvoor en daarna en in de pauze kun je luisteren naar, uh, naar allerlei andere gasten. Kleine acts, uh, dj's. Uh, dus er is, uh, die spelen in dat café. Die spelen in dat café. Er is muziek in dat café en uh, je kunt er natuurlijk wat drinken. Maar kortom, er zijn uh, meer dan, gelegenheden dan alleen de concerten om, uh, om eens even te kijken en te luisteren. Ja. Goed, dat is dan nu in ieder geval gezegd. Vragen over minimal music kunt u stellen aan Arnold Marinus. Uh, misschien bent u zelf ook wel een groot liefhebber van die muziek... en kunt u uh, ervaringen met ons delen. En ik sluit niet helemaal uit dat er nu mensen luisteren... die helemaal niets begrijpen... en de schoonheid van deze muziek ook nog niet direct inzien. Uh, en ook die mensen zijn van harte uitgenodigd om te bellen. Met het nummer 0800 1121. 0800 11 21. Mailen kan naar kasaluna@ncv.nl En als u liever twittert, dan hebben we hekje Casaluna. Dat is wel grappig. Er zijn voornamelijk mensen die getwitterd hebben... Die het, die, die het heel leuk vonden dat wij een programma maakten over Middle Music. Maar er wordt ook wel gezegd dat het, uh, uh, iemand vindt dat het helemaal nergens over gaat. Het is echt minimal, minimal radio, zou je kunnen zeggen. Um, maar het is wel grappig hoe de meningen verdeeld zijn. Maar dat had ik, ja, nou ja, ook, had ik als, ook wel verwacht trouwens. Ja, als, je die, als, je, als je wat je hoort niet mooi vindt, dan heb je natuurlijk... Uh, ja. Een probleem. Nou ja, geen probleem. Je kan hem altijd uitzetten. Maar ja, dit, is, dit, dit is natuurlijk ook een onderwerp waarvan je van tevoren al weet... dat er liefhebbers zijn, maar ook mensen die het minder mooi vinden. Maar ja. ik vind het ook wel leuk om te praten met die mensen. Maar ik ben zelf dus helemaal geen kenner, zoals ik al een paar keer gezegd nu. Maar ik vind het wel heel interessant om te horen allemaal. Fascinerend om naar te luisteren. Dus ik hoop dat dat voor meer mensen geldt. We hebben, als het is, mensen aan de telefoon ook. Klopt dat? Oh nee, dat is niet zo. Dan heb ik de mail hier. Dat is... Uh... Wel interessant. Uh, ook in de popmuziek, dat zei je trouwens ook al, is een mailtje van Johan Den Haan. Ook in de popmuziek kennen we minimale muziek. Bekend bijvoorbeeld is Baba O'Reilly van The Who. Uh -huh. En iemand anders die schrijft, uh, dat is Maarten van Riemsdijk. Vraag voor uw gast: Heeft minimal music geen relatie zonder de kip-ei-discussie met andere muziekgenres, zoals dub, reggae of zoals iets als uh, de plaat van Talk Talk? Spirit of Eden. Het zijn beide ja. muzieksoorten waar steeds repeterende tonen... ritmes de overhand spelen. Ja, dat is absoluut waar. Ja. En uh, in, uh, nou, in volksmuziek uh, uh, en in popmuziek... Uh, ja, popmuziek is natuurlijk misschien een beetje de volksmuziek van de, van de 21e eeuw... Uh, is, is, is herhalen heel normaal. Eigenlijk is, is herhalen heel normaal. Um, uh, kinderen herhalen ook, ja. toch? Als kinderen een nieuw woord leren. Tegen tubbies. Dan is ja. twee keer uitgezonden. Ja. En, uh, en, uh, het, is, het, is, het is prettig als dingen herhalen. Want uh, dat geeft je de gelegenheid om er dieper, uh, dieper in te gaan. Zeg maar. ja. Als jij gaat dansen, dan, uh, dan heeft het ook niet zoveel zin. als het tempo iedere vijf seconden totaal anders is. Want dan breek je je benen. Dus het is herhaling en, en regelmaat en zo is, is, is, is prettig in muziek ook. Ja. Alleen uh, zijn uh, daar natuurlijk wel gradaties in. Er zijn op. gradaties in. En in minimal music uh, is, het, is het vaak heel ver doorgevoerd. Uh, maar ook in, in veel popmuziek is dat inderdaad een onderwerp. Dat is één ding. En ook een ander aspect van Minimal Music... Uh, wat, wat we een uur geleden al even bespraken... is dat er vaak uh, met, met, niet, met, met vrij beperkt materiaal... hele grote landschappen gebouwd worden... Dus dat het niet van de hak op de tak springt, maar dat, er, dat je iets hoort... en dat dat materiaal, dat daar heel veel tijd mee gevuld wordt. Zodat je echt, uh, nou ja, als je ervan houdt... de gelegenheid krijgt om er echt helemaal ingezogen te worden... zonder dat je van de hak, uh, van de hak op de tak ja. gaat. Uh, oh. En dat uh, daar is ook absoluut popmuziek waar je dat in vindt. Uh, ja. Ja, ja. Ja, over dat ervan houden. Zijn er nou in, in Nederland relatief veel mensen die van deze muziek houden? Relatief veel? Ja. Relatief veel, ja. Uh, er zijn natuurlijk, ja, er is ongelooflijk veel. Er zijn mensen die, uh, die, uh, die echt heel erg geïnteresseerd zijn in singer-songwriters. Uh, ik ben dat ook wel. Ja, ik ben in heel veel dingen geïnteresseerd. Er zijn mensen die, uh, die, die, die, die uh, hebben muziek echt, uh, die gebruiken muziek om op te dansen. Uh, waar het natuurlijk uh, perfect voor is. Maar of house en trends, soms is het ook vrij minimaal. Ja, dat is absoluut zo. Heel minimaal, heel minimaal ja, zeker. Uh, dus dat, die, die drang tot uitkleden uh, uh, vind je in, in echt, uh, op allerlei plekken. Ja, ja. absoluut. Ja. Maar, maar de vraag is, is het in Nederland populairder dan in veel andere landen? Ja, dus kortom, dus voor, voor, voor elk van die, van die uh, soorten muziek en, en, en toepassingen is er, is, er een, is er een groep liefhebbers. En voor uh, Minimal Music is er... Uh, nou, het, toen, het, toen, het, uh, toen de stroming ontstond in de jaren zestig, uh, was het in kleine kring heel geliefd. Uh, en, uh, en, en sindsdien zijn de namen van de, van de bekende componisten... gewoon gaandeweg groter geworden. Steve Wright en, en Philip Glass zijn nu toch gewoon wel redelijk grote namen. Uh, Philip Glass heeft, uh, heeft heel veel filmmuziek geschreven. Hij uh, is, nou, is gewoon echt een bekende, bekende man nu. Ja. En, uh, niet iedereen kent hem, maar het is toch wel, wel echt een beroemdheid. In hun, uh, in hun eerste componeerjaren waren ze zijn... absoluut geen beroemdheid. Maar dus uh, kortom, het is, een, het is misschien een stroming die uh, een klein beetje naast de grote uh, de, naast de echte grote stromingen staan, maar het is het is wel een uh, stroming die heel veel liefhebbers heeft. Ja, ja zeker. maar in, maar de, de, wat me nog niet helemaal duidelijk is, is of dat nou in Nederland relatief veel is, um, of het hier populair is in ja. verhouding tot andere landen. Um, ja, het is hier populair. Het is bijvoorbeeld absoluut veel populairder dan in Duitsland of in Frankrijk. Hoe zou dat komen? Ja, um, dat is een goede vraag. Sowieso is, uh, is, in, in, is, Nederland, uh, is er in Nederland heel veel. Uh, er, zijn heel veel ik bedoel, er is enorme aandacht voor, uh, voor, voor, uh, uh, voor muziek uit het, uh, het Midden-Oosten. Arabische muziek. Dat is overigens bijvoorbeeld in Frankrijk ook heel sterk zo. Uh, er is uh, voor alle denkbare hoeken en gaten van, uh, van de muziekwereld... is er heel veel belangstelling in Nederland. Nederland is gewoon een heel open land waar echt alles te zien en te horen is. Dat is toch echt waar. Dat is in dat opzicht nog steeds zo. Ja, dat is absoluut nog steeds zo, ja. Mooi. Ja. Uh, en zijn wij er ook goed in? Want we hebben... Uh... Maar waar bijvoorbeeld de vraag waarom in Duitsland... Uh, minimal Music echt, echt behoorlijk niet geliefd is. Ja. In, in zijn algemeenheid kun je dat wel zeggen. Hoewel bijvoorbeeld een band als Kraftwerk... is eigenlijk heel erg minimalistisch... En dat is dan weer wel. Uh, dat is er dan weer wel. Maar, zeg maar in de gecomponeerde muziek, dus in de traditie van mensen die, uh, die uh, muziek op, uh, uh, hè, op notenpapier schrijven en dat wordt dan door anderen uitgevoerd, in die traditie is, is, uh, is, is in Duitsland minimum music geen, uh, geen grote stroming. Heb ik me wel eens afgevraagd waarom is dat zo? En? Ja, uh, het is, uh, de, de muziekcultuur in Duitsland is misschien iets intellectualistischer dan in Nederland. Toch. En als iets als minimal music iets niet is van nature, dan is het intellectualistisch. Het is gewoon muziek om naar te luisteren en van te genieten, als je ervan houdt. Als je naar die slagerprogramma's uh, kijkt op zondag, dan uh, is dat niet meteen het woord dat in me opkomt: intellectualistisch. Maar dat nee, maar als, als je het over gecomponeerde muziek hebt, ja, okay. over, ja, dat uh, klopt. <laughs> <zeker waar. laughs> dat is een heel gek contrast. Dat is zeker yeah. waar. Ja, dat is het, ja. Ik kan, ik kan hier nog heel lang over nadenken, maar uh, waarom dat zo is, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, de, de, de muziek die in uh, concertzalen gaat... de muziek die, die door uh, orkesten wordt gespeeld, door, door ensembles wordt gespeeld... dat is echt, dat is echt een andere, een, echt een andere uh, esthetiek. Dus, uh, mensen vinden andere dingen mooi. Even, uh, want we, we, leuk, we, we hebben ook Simeon ten Holt bijvoorbeeld net uh, aan het begin van de uitzending laten horen... dat is iemand... Uh, ja, die ook Minimal Music gecomponeerd heeft. Ja. En, en daar heel goed in was. En uh, populair ook. Wij, hebben wij meer grote namen? Uh, nou ja, Louis Andriessen moeten we echt noemen. Zijn, bijvoorbeeld zijn, zijn, zijn vroege werk Hoketus is echt heel erg minimalistisch. Ja, zeker. Um, en, en een minder bekende, zoals jij zelf bijvoorbeeld? En jouw vrouw? Uh, ja, ik, ik zelf maak uh, muziek die, uh, die, die, die daar... Uh, uh, aspecten van heeft. Maar ik, ik zou... Geen nee, ik, ik, ik maak verschillende soorten dingen ook, ja. We hebben nog wat van Simeon ten Holt. Ja, we hebben... Uh, solo uh, ja, duivels. -dans. Ivo Jansen speelt echt heel prachtig Simeon ten Holt. En doet dat overigens ook in het festival. Uh, op zondagavond, uh, zondagmiddag in Eindhoven... zondagavond in Amsterdam... Uh, speelt hij Canto Ostinato... met uh, een aantal jonge muzici... Uh, Finalisten van het trompconcours. En, uh, en daar speelt dus dan Canto Ostinato... wat echt, echt nou ja, het meest bekende werk is van Simon ten Holt. Maar uh, ten Holt heeft veel meer voor piano geschreven. Onder andere via solo duivelsdansen. En die speelt Ivo uh, Jansen echt duivels mooi. En volgens mij hebben we zijn vierde solo duivelsdans paraat door Ivo Jansen. Dit is de vierde. De vierde, ja. ja, de vierde. ja dit is de vierde. Ja, dit is de vierde, ja. voor Jansen dus. En dit was Solo Duivels Dans 4. We gaan even naar de telefoon, want er is gebeld. En er is gebeld door Willem. Goeiedag. Ja, goeienacht. Ik uh, had een uh, vraag. Of uh, de gast... Uh, ook uh, wel gehoord heeft... van de stichting Update uh, Materials? Uh, nee. Nooit gehoord. Uh, maar het is, uh, was begin... Tachtige jaren uh, uh, kende ik uh, en ook uh, de formatie uh, Dier, uh, wat ook onder, uh, onder, onder Minimal Music uh, viel. Ja. En ze gingen op uit uh, Laren, Noord-Holland. Uh, kortweg uh, Stum. Die, uh, ja, die hebben heel veel... Uh, ik weet niet of je er wat van kan vinden. Die hebben heel veel... Uh, uitgebracht uh, op een eigen uh, label, uh, ik weet niet of ze het nog bestaan, uh, uh, ook, uh, ook Minimal Music. En hield je, een... uh, vond je het mooi? Ik vond het, uh, ik vond het wel uh, ja, ik, vond het, ik vond het, apart, ik vond het anders. Ik hoorde de naam Kraswerk voorbij komen. Nou, daar ben ik een hele grote uh, release hebben van. Mm. van, ook van Klaus Schulze overigens. Ja. En uh, ja, daar hoor je helaas heel erg weinig, uh, uh, weinig van in vergelijking met uh, Kraftwerk. Want ja, uh, Kraftwerk wordt er toch altijd gezien als de totvaders van de, de elektronische muziek. Maar ja, uh, uh, wat Stum uitbracht was echt... Uh, er zaten hele, uh, hele aparte uh, minimal music dingen tussen. Zoals? Dankjewel, het is genoteerd. Ja. ja. Wat zat er voor ja. aparts tussen? Ja, ik ben een ik ik ben naam. Ik ben, de, ik ben de naam, uh, even kwijt. Ik deed toen, uh, toen zo ontzettend veel met, uh, met muziek. Ik was een pistjockey en uh, programma uh, samenstellen. Uh, dus uh, ik deed toen zo, ja, echt nou, ontzettend veel. En uh, uh, eens in de week uh, ging ik uh, als ik uh, in de gooi was, ging ik uh, langs uh, langs uh, op om te kijken wat voor, voor nieuw materiaal ze hadden. Heeft u er nog iets van? Uh, ik, ik, moet er, uh, ik moet er nog iets van hebben, maar uh, dat is niet in deze kamer. Dat is niet in deze kamer? Uh, nee, en, en, dat is, uh, en dat is op een, uh, op een uh, cassettebandje. Oké. Okay. Dus dat, dat kan ik helaas niet N laten horen. Nou, dan dank u zeer voor het bellen. Willem, we, gaan maar... het, we gaan het opzoeken, we gaan het echt uitspluizen. Stichting Merci. Update Materials, bedankt hè? Ja, en ik zal het of ik het buiten de uitzending doen. Ja, dat kan u even doorgeven aan, aan de regisseur. Ja, dank u wel. Ja, okay. uh, Bouke nu aan de telefoon. Ja, goeiede. goedenacht heren. Hallo. Goeienacht. Goedenacht. Uh, ik had een vraag aan, de, aan uw gast... Uh, vindt u gast ook niet dat Minimal een beetje uitgehold al is? Want in 2006 ongeveer is het heel erg uh, populair geworden. en Het heeft een beetje de mainstream techno een beetje verdreven van de danszalen. En nu zie je dat een overvloed aan, aan artiesten Minimal gaan maken. En hele bekende techno-dj's als Umek en Chris Liebing die zijn daarmee begonnen. Ja, nou, het, het, het gaat in vlagen, denk ik. Zoals... Um... Zoals sowieso in de muziekwereld uh, uh, stromingen komen en gaan, en, en weer terugkomen. En het is absoluut een feit dat, uh, dat uh, minimal, uh, uh, maar dan uh, zeg maar de, de minimal wa, waar het uh, World Minimal Music Festival uh, in principe op uh, gebaseerd is, is die, uh, die minimal music van, van mensen als Steve Reich en Philip Glass die daar in de jaren 60 mee begonnen. En uh, en uh, uh, en zeg maar de elektronische uh, stromingen en de dansmuziek. Uh, die, die spelen in het festival ook een rol. Uh, maar beide beide, variant, beide kanten van de zaak, ja, dat gaat, het gaat absoluut in vlagen. En dat, uh, dat, ja, dat is, is ook in mode zo en dat is overal zo. En uh, uh, ja, ik weet niet, is dat. Uh, ik weet niet. Ik heb, ik heb niet het gevoel dat we nu uh, in een dal zitten. Uh, ik heb het gevoel dat, uh, dat er ook mensen zijn die nu weer uh, aan die stroming uh, weer nieuwe elementen toe kunnen voegen. En uh, ja, er op een andere manier tegenaan kijken. Iemand als Ben Frost of zo uh, Die daar toch weer uh, ja, uh, nieuw licht op werpt. Okay. En, en waarom denk jij dat het is uitgehold dan, Bouke? Nou ja, ik, ik uh, zit nogal aan de zien. Ik vind dat hartstikke een hele leuke stroming. En nou ja, sinds ongeveer 2006 is minimaal echt opgekomen. Yeah. En nu is het zo wijd ver, uh, verbreid dat, dat uh, bijna elke DJ uh, minimal draait. En ik vind dat uh, in principe nogal jammer dat ze niet zijn gebleven bij hun oude stijl. Dus dat, dat kan dan uh, echte techno zijn, die, die, of tenminste, ja, echte techno. Dat is een beetje moeilijk te omschrijven, want wat is precies techno? Mm. Maar um, laten we zeggen, de, de wat uh, up-tempo uh, beats. Uh, en ja, daar zijn die DJs allemaal van afgestapt. En die zijn allemaal naar minimal gegaan, of tech house, zoals dat nu dan heet. Mm. En dat vind ik nogal, uh, nogal jammer. En wat spreekt jou zo aan in die techno? Uh, nou wat u gast volgens mij, ook aangaf. Uh, het ritme. En uh, het constante uh, herhalen van de melodieën. Dat, uh, ja, dat vind ik geweldig. Hm. En wat voor, uh, kom je dan ook in een bepaalde trance terecht? Uh, dat kan. Het hoeft niet per se. Ja, ja het, doet iets, uh, het doet iets met het brein, toch? Ja. Uh, ja, ja, het geeft een heerlijk gevoel. Uh, nee, ik ben nu bezig met het uh, werk aan mijn scriptie. En uh, ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Ik schrijf er hopelijk beter door ook zelfs. Ja, het werkt lekker met die, ja. Met die muziek. Ja, ja zeker. Ja. Oké, okay, nou, dankjewel voor het bellen. Is goed. Doei. Fijne avond. Dag. Ik noem nog even het telefoonnummer 0800 1121. 0800 1121. Het mailadres casaluna.ncv.nl en het twitter... Twitter kan naar uh, Hekje Casaluna. En uh, ja, u kunt dus al uw vragen over Minimal Music stellen aan Arnold Marinissen. Um, en als u zelf veel naar die muziek geluisterd heeft... of er nog steeds naar luistert... dan kunt u ervaring met ons delen. Misschien heeft u uh, iets thuis wat wij moeten horen. Dan kunt u het even door de telefoon beluisteren. En ook als u uh, weinig begrijpt van deze muziek... en het ook niet heel bijzonder vindt... en misschien wilt weten hoe je dat nou wel kunt gaan waarderen... dan kunt u ook bellen. 0800 11 21. We hebben nog een mail... Van een. Uh, we hebben twee mail mailtjes trouwens. Uh, I feel love van Donna Summer noemt iemand. Is dat ook minimal music? <laughs> Oeh. Mm, ja, zo gaat het ongeveer. Oeh, I feel love. Ja. Uh, ja. Mm. Moeten we er even bij halen? Heb zowel? je hem? Nee, heb je? Nee, ik heb hem hier niet. Ik kan hem wel eventjes. Uh, Oké. Okay. Even opletten. Ja, mm. Doe maar, doe maar, doe maar. Ja. Dan uh, lees ik ondertussen even een ander mailtje. Kun je luisteren en, uh, en zoeken tegelijk? Uh, ja. Goed, mevrouw, uh, oh, die noemt zichzelf Digioma, van bijna 70. Die zegt, leuke, interessante uitzending over boeiend onderwerp. Ooit fan van kraftwerk, et cetera. Vond het stuk van Frost in het begin super prima om in het halfduister naar te luisteren. Ik kan me iets meer voorstellen. Ik kreeg visioen van Bretagne direct bij de rotskust aan het strand in de nacht. Oh, grappig. <grijg> in die mogelijk graag de titel van de cd en de volledige naam van de componist. En de uitvoerende. Dus Daar had... kunnen we voor zorgen. Even kijken... Oh, wij hebben hem al, we hebben hem al daar. Donna Sommer? Ja. Nee, ja, Arnold. Ja, laat, laat maar horen, Rolf. En dan gaan wij zometeen even. We hebben hem al, de opschepper is het. <laughs> hij, heeft, hij heeft hem nog helemaal niet. Of hij krijgt hem nu. Even kijken, oh, dat is de... hele. Oh, we hebben hem. <laughs> wij hebben hem al. <laughs> we hebben gewonnen. <laughs> nou, is dit minimal. Nu, nu nog wel, hè? Nu nog wel. Ja, nou, nog steeds. Absoluut. Zeg het maar. Ja. Het heeft elementen. Het heeft elementen, minst. ja. De, de, de, de, het heeft echt een liedstructuur. Het heeft een couplet refrein. En de harmonische, het harmonische verloop is echt, is echt, het heeft echt een liedstructuur. Het heeft niet het gevoel van eindeloosheid. Maar het schijnt een uh, 12-inch versie te zijn, hoor ik ja. net. Klopt, klopt, klopt. En die, en die, uh, ja, ja, ja. die heeft, dat is veel eindelozer ja, natuurlijk. Veel ja, maar die, die, ja, maar dat is, precies, dat, het heeft echt een compacte, uh, het, het is echt een liedje. En ja. in die zin, uh, het, het heeft elementen ervan, maar zoals het stuk is, zoals dit liedje is, gewoon in zijn drie minuten, duurt drie minuten uh, 46, is het toch echt een liedje met, met, een, met een compacte vorm. Dus dat is even niet zo heel erg minimaal aan, maar het heeft absoluut elementen, zeker. Goed, dan weer even naar de digi oma want zij zegt... Uh, uh, weet je wat ik eigenlijk... Wat, wat, kan dat, kunnen we dat nog heel even laten horen weer? Want ik wil kijken of ik, als ik, als ik, of ik dan ook, ook de rotskust aan het strand in de nacht erbij zie van Bretagne. Mm. Heb jij hem hier? Of dit uh, was uh, we, Love, we Love You, uh, Michael Jaira. Oh, die, die, die hebben ze aan de andere kant van het glas. Dat is de derde track. Als, ik wil, als we dat even opzetten. En, en, en Ben Frost is daar nog meer over te zeggen. Want die mevrouw wilde graag de titel van de cd. Ja, die zal ik even bijhalen. Die ben je aan het opzoeken. Wordt hier keihard gewerkt vannacht. Ja. Ik zou, ik zou niet denken dat het tussen 1 en 2 is, hè? We uh, gaan even onze ogen. Theory of Machines. Theory of Machines heet die plaat. Theory of Machines. Ja. De CD van ja. Ben Frost. We gaan even onze ogen dicht doen. Kijken of wij ook een visioen van Brittannië krijgen. Direct. Bij de rotskust. Aan het strand in de nacht. ik heel erg mijn best doe, dan zie ik die kust wel, maar het is niet vanzelf. Het ja. gaat niet vanzelf. Nee, ik snap het ook volledig. Ik ben uh, Waar, zelf. Waarom als... snap je het dan? Uh, Nou ja, je zou het heel concreet kunnen maken. Ik ik kom uit uh, uit. Ik ben in Middelburg geboren. Ik was heel vaak in vlissingen en in vlissingen komen de schepen heel dicht langs het strand en dan hoor je echt de motoren brommen onder water. Bedoel, zo concreet zou ik het zelfs kunnen maken. Die, die, die lage, dat lage, een beetje brokkelige ge, ge, ge, gebrom. Diepe gebrom aan het begin van het stuk. Maar, dus, uh, en ik vind het ook een mooi beeld. Ik ben zelf, uh, als ik naar muziek luister, luister ik altijd heel uh, abstract. Ik heb, ik heb zelf niet zo dat ik, dat ik beelden zie. Maar uh, ja, zo zit ik in elkaar. Uh, ik, uh, ik, ga, ik ga altijd helemaal alleen met, met, met klanken. Ook als er nee. een gezongen wordt, als er een tekst is. Uh, ik, ik moet meteen aan de vlieger van Andrea's denken. Daar heb ik heel duidelijke beelden bij. <laughs> ja, ja. Uh, natuurlijk. Als het tekst is die je kunt verstaan. Overigens is er natuurlijk heel veel muziek die gezongen wordt. en je verstaat eigenlijk geen woord van de tekst. dan is het meteen alweer anders. Als de tekst heel verstaanbaar is. dan. dan is er ook een beeld. Dan, ja, dan ga je met de tekst mee, zeker. Ja. Hm. Maar ik zit niet van nature zo in elkaar. Maar die mevrouw wel, die, die ja, filmen. Ja, maar, ja, Leuk om het even Schap te proberen. Ja als nog iemand een goede suggestie heeft, ja. dan gaan we dat ook weer uitproberen. Uh, ja, er was trouwens nog eentje op Twitter. Uh, Thijs Kroese die schrijft: uh, wordt zonnentaans van Klankcarousel beschouwd als minimal music? Ken je dat? Nee. Zou ik, ik niet. het even laten horen? Ja. Ken je dit niet? <laughs> Dit danst wel lekker, volgens mij. Mm. Minimal. Nou, het is moeilijk te zeggen. Ja, kijk, uh, het heeft ook weer echt een songstructuur. Het gaat ergens heen. En wel in een hele korte tijd. Doe te snel voor Minimal Music. Ja, een beetje snel. Maar we zeggen niet nee. Nee, het bouwt heel snel op. En, um, en het, uh, het akkoorden ook weer. Het gaat, het gaat echt heel erg ergens heen. Ja. ja. ja. Dus Thijs, nee, niet helemaal. Maar wel leuk dat we het even gehoord ja, hebben door ja, Thijs Koester dit. Ja. ja, dat is wel grappig. Ja, het is <laughs> ook zo moeilijk een... om definities te je geven. Je bent echt een minimal music scheidsrechter vandaag. Ja. ja, het is ook zo moeilijk om definities te geven. Want uh, namelijk de muziek van Steve Wright die hij nu schrijft... gaat ook echt heel, ergens, heel erg ergens naartoe. Beweegt zich uh, in akkoorden en, en melodie ook echt ergens heen. Maar het heeft toch een soort, het, het heeft meer, je krijgt zoveel tijd. Wat, wat zo mooi is aan, dit is ook mooi, maar wat, wat zo bijzonder is aan, aan Minimal Music met de lange adem. Is dat je ongelooflijk veel tijd krijgt om, uh, om ergens uh, helemaal uh, in te verdwijnen. Zeg maar. je, je, je, ja, je krijgt gewoon de tijd als luisteraar en uh, zeg maar, wat, ik, wat ik eerder zei is over, uh, over, die, uh, over, over dat er ooit maar drie minuten op een, uh, op een plaatje paste Dat hele drie minuten gevoel, dat verdwijnt helemaal bij Minimal Music. En, uh, uh, maar uh, nou goed, uh, goede lounge muziek, muziek doet natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ja. Eigenlijk. Dus er nou, zijn absoluut parallellen. ja. Goed, we hebben Paul aan de telefoon. Ja. Goedenacht. Hai, goeienacht. Uh, nou, uh, ik wilde even een, een korte bijdrage leveren aan... Ik ga al net in bij duivels uh, dansen van, um, van Simeon. Ja, mm -hmm. ten hoort. Um, ik, ik heb dus niet het hele programma gehoord... maar ik wilde even meedelen, omdat jullie ook op zoek zijn naar... laten we zeggen, toch de ervaringen van mensen... als het gaat over het luisteren naar Minimal Music. Uh, dat een, een vriend regisseur van mij, uh, Ramon Gieling... die heeft een prachtige documentaire gemaakt. Die heet Over de Kanto. Mm -hmm. En die hele documentaire gaat over de manier waarop uh, de muziek van Canto echt een, een, een bijna allesbepalende rol heeft gespeeld. Uh, de, de muziek van Simeon Ten Holt bedoel ik, over, over, uh, dus Canto Ostinato. Uh, bijna een allesbepalende rol heeft gespeeld in die mensen hun leven. Dus hen geholpen hebben door moeilijke periodes, dan wel hen op beslissingen of op paden gebracht hebben in hun leven. die ze waarschijnlijk zonder die muziek, volgens hun eigen ervaring in ieder geval. Uh, niet zouden bewandeld hebben. Dus ik wilde dat nog even genoemd hebben: dat dat een, een, een documentaire is van Nederlandse makelij. Klopt, ja, ja dankjewel. Door, heel goed. Uh, ja. een, een bekend cineast, uh, Ramon Gilly. En uh, ja. de dingen zijn uh, nog steeds uh, te verkrijgen in de Betere Zaken. We, ja. Weet jij toevallig uh, nu uit je hoofd uh, voorbeelden van hoe die mensen veranderd zijn? Hoe het leven van die ja, mensen bepaald zijn, is door die muziek? Zijn, ja, zeker. Uh, um, er zijn mensen die. Uh, de kracht hebben gevonden om, uh, laten we zeggen, zich uh, thuis te voelen. in een land waarin ze oorspronkelijk niet geboren waren. Dus die de muziek hebben kunnen gebruiken om in te wonen, letterlijk. Mm -hmm. uh, er is een voorbeeld van iemand die, uh, laten we zeggen, de, de, de muziek heeft, heeft, heeft ja, ervaren als een, een absolute troost uh, op het einde van zijn leven. Ehm. Uh, nou ja, zo kan ik nog wel meer dingen opnoemen. Weet je, het zijn... Kijk, dat, dat betekent natuurlijk niet dat het alleen maar over minimal music gaat. Maar dit, dit is wel... Uh, er is natuurlijk meer muziek op deze wereld. En ik snap dat Arnold probeert om, om uh, op basis van allerlei vragen... natuurlijk de, de, de grenzen en, uh, van, van minimal music aan te geven. Datgene wat het wel en wat het niet is. Uh, maar, maar bij, bij Stinato wat toch, laten we zeggen, uniek is in zijn soort... als het gaat over de instrumentatie voor de vier piano's... en de lengte van het stuk. Ja, zie je toch dat mensen daar, uh, laten we zeggen... dat als een enorme reis ervaren. En ja, dat is goed, dat is mooi gezegd, die, uh, uh, Ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, hè, dat kan voor veel meer soorten muziek gelden... maar ik, ik, ik, ik snap wel waarom mensen daar op een bepaalde manier... ja, naar hangen, hè? Naar, naar, naar het zich vervoeren, vervoerd weten... Uh, het, het, het zich ontroerd weten en vervoerd weten in een, in een bijna eindeloze reis. Mm. Ja. Mooi, gezegd, ja, het, ja, het, mooi gezegd. Het, het, ja. het, is, het, het is fascinerend hè, hoe het repetitieve element uh, in muziek zo'n kracht laten we zeggen, ja, representeert eigenlijk. En mm. ik, ik, ik hoorde net een kleine opmerking, want ik schakelde later in over het feit dat het iets doet met het brein. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik, ik kan me dat zeker voorstellen. Ik bedoel een, iets als een groove, een regelmatig groove. Het is dus binnen de jazzmuziek of binnen de dance of de techno, of weet ik wat het heeft eigenlijk eenzelfde soort aspect. Ik denk dat, dat herhaling iets is waar de mens zich überhaupt prettig bij voelt. Ja. worden weliswaar herhaling weliswaar herhaling met een met een met een met een twist. Hè. Ik bedoel een continue herhaling is is niet prettig. Nee. Maar het, het, beleefd, het, het, het past bij de comfortzone van, uh, van, denk ik, laten we zeggen, het, het, datgene wat wij als, als, als diepste nog steeds zijn. En dat is toch een, een, uh, ja, een aap. Uh, ja, Alles betekent, in ons omdat, herhaalt ik, zich, hè? He? Wij ademen uit en in en uit en in. En ons hart slaat continu in een min of meer regelmatige puls. Het zit gewoon in ja, ons precies, uh, wezen. Het, het, het, het, Exact, dus, dus ja. er zijn nog steeds apen wat dat betreft. er zijn nog steeds, wat mij betreft, biologische organismen die op die manier ook op frequenties reageren. En dat zie je ook vaak bij Minimal Music. Dat is ook wel een beetje wat ik er soms op tegen heb, maar dat, is meer, dat zegt meer over mij dan over die muziek. Maar dat het zich ook binnen een bepaalde frequentie uh, afspeelt, binnen een bepaald frequentiespectrum. Er is natuurlijk weinig Minimal Music die werkelijk... Uh, heel erg contrastrijk is. In zijn nou, dat, dat, daar, daar, daar durf ik te zeggen dat ik het dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat ik het daar niet mee eens. Er is echt heel veel minimal music die echt extreem verschillend is. Jij spreekt over een ja. bepaald, uh, bepaald segment, denk ik, van, van, de, van, van minimal music. Er is, ja, het, dat, het is dat echt. Komt, Arnold. Nee, dat, dat, ja. dat bedoel ik ook. Dat, dat, dat segment, ik ben zeker geen kenner op dat vlak, ja. maar dat ja. segment bedoel ik ook inderdaad. En ja. Als je met mensen leken op dat vlak over minimal music praat, dan hebben zij vaak het idee dat het daarover gaat. En je merkt ja. Zit ook aan de voorbeelden waar mensen mee ja. klappen. Wat doe jij verder eigenlijk, Paul? <laughs> ik ben componist. Ja, ik, <laughs> ik kreeg al zo'n gevoel. Ja. Dat je, wat, wat componeer nou, het jij was dan? Dat is wel heel grappig, want ik kom namelijk net uit het Timhuis. Ah. Wat, uh, wat componeer ja, ja, jij? Ja, ik had vanavond aan een vergadering. En, uh, dus dat is wel heel grappig. Dus ik liep er langs, maar ik had absoluut geen mogelijkheid om even langs te gaan. Dus ik al ja. ja net in en ik hoorde jullie praten. Dus het was wel heel grappig. Ik denk, na. Nou, ik bel even over die documentaire, want dat is namelijk echt een hele goede film. Ja, maar wat componeer jij? Nou, ik, ik componeer contemporane klassieke muziek. En ik geef les als docent op uh, het Rotterdamse Conservatorium in compositie. En ah. uh, ja, uh, dat is mijn vak. Dus ik, uh, ja, dat is waar, wat ik doe. Daar verdien ik mijn brood mee. Wat, wat is jouw achternaam, als ik vraag mag? Van Brugge. Paul van Brugge. Ja, Paul He, van Brugge. Hebben we daar iets van? Mm -hmm. Kunnen we daar iets van vinden? Uh, nou, je hebt waarschijnlijk wel heel veel filmmuziek van me. Want ik doe namelijk ook heel veel filmmuziek. <laughs> Noem eens maar, wat. Uh, Even kijken, het zou nou, leuk zijn de als we iets rondom laten horen. De, de, de film die nu nog, uh, ne, die gaat over twee weken uitkomen. Boven is het stil van Nanoek Leopold. Die heb ik van muziek voorzien. Hoe heet die film? Uh, de, de laatste film van, uh, van Jeroen Willems is dat. Uh, helaas, oh, wat ja. mij betreft. Uh, die heet Boven is het stil. En die is gebaseerd op de film, uh, uh, op het boek uh, van uh, Gerben Hellinga. Maar goed, laten we het even bij de muur music houden. Ik vind het een fantastisch initiatief van Arnold. En ik wens jullie heel veel succes met de voorstelling. en Of met de uitzending bedoel ik. En ook met het festival met name. Met het concert. Ik draag het een warm hart toe, ja. Dankjewel je voor het bellen. Oké, doei. Was leuk. Doeg. Toos. Ja. Hallo. Hallo. Wat componeer jij? Ik componeer niet. Oh. Ik ben wel een oma, maar oh, ik componeer niet. Ook een digi-oma? Nee, nee, nee. Dat niet. Dus ik zit daar ergens tussenin. En mijn vraag aan uw gast is... Ik ben eigenlijk uh, weg ook van Mike Oldfield. Mm. Is dat nou wel of geen minimalistische muziek? Voor mij wel, hoor. Uh, nou, ook ik daar ben... weer... Uh, in, de, in de jaren zeventig uh, waren, uh, waren er veel uh, uh, bands, symfonische rockbands... die ook, uh, die ook uh, ja, elementen van minimal music uh, in, hun, uh, in hun muziek integreerden. En dat is ja. inderdaad bij Mike Oldfield ook het geval. Maar, maar ja. ook daar uh, zou ik zeggen dat het geen pure minimal music is. Maar het is ik, ook weer, ja. ik denk dat het te kort duurt, Toos. Nou te veel ja. dus, Toch, echt? niet? Ja. Oh. Nou, het, is, het, is, het is ook weer een interessant punt, ja. Het, is, het was echt, je hoort het in, in, in heel veel, uh, bij heel veel bands is, uit, uit de jaren zeventig, is, uh, is, is dat even aangeraakt. Ja, want dat heeft me toch wel geraakt ook. Want mm. ik ben zelf ook een uh, fan van Simeon ten Lop. Mm. En onder andere ook Klaus Schulz werd mm. genoemd. Ja. Uh, Return to Beirut. Meen ik? Is heel bekend van hem. Maar goed, ik wil ook nog even dit punt aanraken. Want uh, de digi-oma, ja. die zag beelden. Ja. En ik ben een alleseter wat muziek betreft. Van klassiek tot jazz tot noem maar op. Ja. En ik heb toch veel meer stemmingen. Dat ik naar de een of de andere vorm van muziek grijp. He, heb je een bepaalde stemming in? Luister je dan naar muziek of luister je naar ja, muziek en krijg ja. je een bepaalde stemming? Of is het allebei? Nee, nee. Dus meestal toch bepaalde stemmingen. Ik noem maar wat als je heel vrolijk bent. Nou, dan zet je voor mij part... Uh, nou, dan zet je iets heel vrolijks op. <laughs> Ik ben Dat vandaag zo vrolijk bijvoorbeeld. Uh, Zuid-Amerikaanse mm -hmm. muziek. Ja, precies. Afrikaanse muziek. Ja, Vind ik ook vaak heel uh, vrolijk. Hm, hm. Nou, mooi. Ik uh, dank je wel voor de ja. Ben je tevreden graag met het antwoord? Gedaan. Sorry? Ben je tevreden met het antwoord? Ja, Even hoor. Mike Oldfield ja, ja maakt het eigenlijk uit of het minimal music is voor jou? Uh, nee, maar er komen het. Ik vind er wel toch elementen in zitten dus. Ja, ja. dat klopt ook. Dat klopt ook. Ja. Ja, ja. Ja. Dankjewel Even in deze categorie is het wel of geen minimal music. Uh, Brian Eno Thursday Afternoon vraagt uh, jouw, Sister uh, Do. Ja, uh, eigenlijk alles wat, uh, wat, wat uh, Eno. Eno gemaakt heeft... heeft daar heel veel mee te maken. Ja, Goed. Ja, ja. En de beste minimal om in trance te komen... is volgens Stijn de Vries Peter Dundof, Distant Shores... Dat ken ik niet. Zegt mij ook niets. Maar dat gaan we nog eens wel, even opschrijven. opschrijven. Hij komt echt met een schat aan informatie thuis straks. Mm -hmm. uh, Timo aan de telefoon. Ja, dag Klaas met Timo. Hallo. Uh, dag Paul, geloof ik, was het, hè? Arnold. Arnold, oh, ja. sorry. Ja, Paul was Arnold. die andere component. Die vorige bellen. Nee, nee dat, was die, dat was die bellen, ja. Ja, ja klopt. Ja, nou, ik moet er even van tevoren bij zeggen. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik denk dat het nu wel relevant is. Ik heb diagnoses, een, een ik ben, ik heb diagnose, het syndroom van Asperger. Ja. Yeah. Dus dat is een vorm van autisme. En normaal uh, heb ik, ben ik helemaal niet zo van de muziek. Er zijn maar heel weinig muziek zeg maar, die me raakt. Uh, bijvoorbeeld alleen hele slow jazz, zeg maar. Mellow jazz. Ik weet niet goed of ik de goede namen gebruik, maar dan begrijp mm, ik yeah. wel wat ik bedoel. Een soort met die roffel en dat hele, ja, dat hele trage. En een hele bombastische muziek heb ik ook wel eens, dat dat uh, me grijpt op de een of andere manier. En daartussen eigenlijk helemaal niks. Maar dit vond ik wel uh, lekker, soort van. Mm -hmm. En wa wa ja. wat, wat met name, of vond je alle muziek wel, wel prettig? Nee, die hele rustige muziek, gewoon waar, waar eigenlijk heel weinig ontwikkeling in zit, vond ik wel prettig. En ik moest gelijk denken aan, ja, aan de vergelijking, want ik luister eigenlijk alleen maar talk radio, dus praatradio, ja. waar mensen met elkaar praten... En dat is eigenlijk ook zo iets als ik dat vergelijk zeg maar als ik het vergelijk met een interview, net je bijvoorbeeld de Martin interviews van de VPRO. Ja. Dat zijn van de hele trage interviews zeg maar waarbij iedereen ruimte gelegenheid heeft om uit te praten en als je dat ja. dan tegenover zet een interview waar meer dan één politicus geïnterviewd wordt, dan gaan ze vaak elkaar afbreken of ze gunnen elkaar geen punten. en dan wordt het zo'n hakken met tak. Ja. Zeg maar. En dit vond, ik, dit vond ik wel erg bij Radio 1 pas, op de ene van de manier deze muziek. Uh, er want... is een ontzettend mooie uitspraak van John Cage, een Amerikaans componist. Uh, die uh, zei ooit toen hem gevraagd werd, werd naar zijn mening over uh, muziek van uh, Mozart en Beethoven. Zei hij, uh, I don't mind being moved, but I don't like being pushed. Ja, dat is en dat leuk. is wat minimal music hmm. uh, uh, uh, uh, vaak niet doet, is je ergens heen duwen. Je, je kunt, je kunt meegaan, maar je wordt er niet heen geduwd. Ja. En dat is wel heel lekker, ja. Ja, en bij de normale liedjes heb je ook vaak dat... Je kan je nooit concentreren. Tenminste, ik kan me niet... Laat ik voor mezelf spreken. Ik kan me niet concentreren of, op de muziek of op, op de stem. En als je de, naar de stem luistert, dan stoort de muziek eigenlijk. En als je naar de muziek luistert, stoort de stem eigenlijk. Dus je weet nooit waar goed waar je naar moet luisteren dan. Dus. Mm. En, en is dat een kenmerk van het syndroom van Asperger? Ja, dat weet ik. Ik ben geen psycholoog. Ik, weet ik niet. Het kan wel, het zal wel, ik weet het niet. Maar ik vond het wel... Ik vind... Ik, ik zou, want je hoort het, dit soort muziek maar heel weinig eigenlijk. Het zal ook wel niet mainstream zijn, zeg maar. Dus dat nee. is natuurlijk toch waar je het grootste publiek vindt in het midden. Maar zou je zou gast niet een keertje uh, een, in de nacht, zeg maar, gewoon wat ruimere tijd willen nemen... om eens een keer, zeg maar, die muziek te introduceren voor het luisterend publiek... Bijvoorbeeld bij de nacht klinkt het anders, want dat is echt een muziekprogramma op Radio 1. Dat, dat, je dat, dat wil je vast wel. Met, plezier, met ja. plezier, maar daar ga ik natuurlijk niet over. Ja. Ja. Dan, dan, dan klinkt de nacht ook een keer echt anders. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat is een goeie. Zou je dat ja. nu willen doen? Ja, met plezier, zeker. Als okay. jij het gaat regelen, Timo, want, want dan word je nog veelzijdiger, Arnold. Ja. Dat is heel, nou, het is wel een goed idee. Ik kan me wel voorstellen, dat het zou best leuk zijn, denk ik ook al. Hm. Timo, dank je wel voor het bellen. Ja. En, uh, we gaan, we, zullen wij voor Timo dan nu een, een rustig muziekje... Brian Heb je nog, nog wat in je computer? Brian Eno. Is Timo er nog of is hij is weg? Hij is weg, denk ik. Nee, ik ben er nog. Oh, toch. Oh, ja. Want, we gaan even, wil je even blijven hangen, Timo? Een stuk ja. van uh, uh, Brian Eno, um, gespeeld door Luna Park. Het, heet, uh, het is het derde deel uit Three Variations on the Canon in D... by Johan Pachelbel... En het derde deel daarvan. Even nog even, voor je begint Park. van Luna Park. dat is jouw eigen... Ensemble. Ja. Ensemble. Ja. Ik speel hier niet hoor, het is zo strijkkwartet wat je hier... Hoor. Mag ik via de radio luisteren? Jazeker, Ko uh, uh, kan je daarna nog even de telefoon opnemen dan? Ja. Oké, okay, dan kom je nog even terug. Goed als we de, ja. als wij uitgespeeld zijn? Goed. Oké, okay, komt ie. Luna Park dus. Nou, Timo... Uh, kan hopelijk weer even de telefoon vastpakken nu? Ja, ik ben aan de oh, telefoon. Je bent ja. weer. Okay. Ik ben maar... halverwege overgeschakeld weer. Hoe vond jij het, Timo? Nou, ik, ik, moest, ik moest eraan... Ik had twee dingen dacht ik. Ik dacht aan de ene kant van... omdat ik zelf net gepraat heb, zeg maar... zit je toch weer in een andere soort sfeer. Ja. Dus het kan zijn dat ik het daar niet pak. Maar ik moest ook denken aan dat ik vaak, als ik aan het uh, tunen ben op, op een radio, analoog kom ik vaak langs Radio 4, is dat geloof ik met klassieke muziek. En dan denk ik van, ja, dit zou ik eigenlijk mooie muziek moeten vinden, maar op de een of andere manier raakt het niet. En waarom dat is, dat weet ik niet precies. Maar ik denk wel van die snaarinstrumenten instrumenten die, die, ja, die doen pijn, een soort van. En piano doet geen pijn. Ik, klinkt dat logisch? Of, uh... ja, ik, nou, weet je wat ik zei net tegen Arnold? Dit lijkt wel een beetje vals. Ja, schel ja, maar dat is het niet, vals heb ik net begrepen. Nee, akkoord, ja, maar het, het, het voelt niet lekker. Hoe komt dat dat het niet lekker voelt, Arnold? Uh, nou, op zich is een piano het meest ideale uh, instrument om jou, om je zeg maar, helemaal met rust te laten, omdat een piano uh, klank maakt zichzelf eigenlijk. Je bent als pianist raak je, een, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar wel een beetje waar, je raakt een toets aan, je drukt een toets in en die toon klinkt gewoon, die, die is niet geforceerd of die is niet, uh, die is niet zo beïnvloedbaar ook door de speler. Terwijl als er nou één instrument is waar echt de hele toon volledig 100% iedere noot weer gemaakt moet worden door de speler, is het een strijkinstrument. Dus als je vier strijkinstrumenten bij elkaar zet, dan krijg je echt een enorme uh, uh, ja, is een enorme activiteit die daar plaatsvindt om die noten... En, en de manier waarop die, ook op een piano als je twee noten aanslaat... dan is de afstand tussen die noten, is, ligt gewoon vast. Punt. Bij, als je vier strijkers bij elkaar zet, echt iedere toonafstand... alles moet voortdurend gemaakt worden ter plekke. Dus het is heel arbeidsintensief en dat voel je ook altijd aan muziek voor strijkkwartet. Het is nooit, uh, uh, nooit zelf. vanzelfsprekend. Ja. En maar dat is dit een piano, vringd, dit is extra... vringd, Een beetje. Ja, dat is ook, zeg maar, het is het notemateriaal, uh, zoals, de, zoals, de, zoals de noten zijn, uh, wringen ze langs elkaar heen. Dat is expres zo gemaakt. Dat is daarnaast. Maar als je dit zelf op een piano zou spelen, zou het veel ontspannender klinken, omdat die noten zichzelf, die zijn gewoon zoals ze zijn. Dus dat is. Uh, gewoon, ja. Dat zit. Ja, af en, toe kom, ja, af en toe kom je wel iets klassieks tegen, wat gewoon... ...echt die lekker is en waar je in kan verzinken. Maar meestal heb ik, omdat ik naar gesprekken luister, heb ik het geduld niet meer om daarnaar te luisteren. Maar laatst kwam er bijvoorbeeld iets op Radio 1 ook volgens mij voorbij van Bach. En dat was dan een kantaat of zo. Ik weet niet precies hoe dat allemaal heet. Maar in ieder geval, dat was wel dat, was wel dat ik denk, van, daar bleef ik toen in hangen, zeg maar. Hmm. Maar ik heb natuurlijk geen achtergrond in de muziek, dus ook geen... Je, ik heb het ook nooit geleerd. Ik heb het nooit leren proeven, zeg maar. Net als spruitjes, zeg maar. Dus het is ook uh, een kwaliteit wellicht. Ja. Ja. Oké, okay, Timo. Dank je wel, hè. Oké, okay, graag. Yep. Dag, uh, meneer. Dag. <laughs> Doeg. Doeg. Goedenacht. hè. Um, ik, heb er, ik heb er weer eentje. Star. Ken je dat? Star. Bijvoorbeeld het nummer Fade Into You. De vraag is weer of dat minimalistisch is, maar... Nou, daar kunnen we dus even geen antwoord op geven. Nee. Gaan wij, en Nick, gaan wij nog even kijken of er nog tweets bij zijn gekomen. Thijs Kroes heeft nog een paar keer getwitterd. En uh, ik vond het leuk dat wij zijn muziek, de muziek door hem aangedragen, ook mooi vonden. En aan de telefoon nu Ellen. Goedendag samen. Goedendag. Hallo. Ik krijg, hallo. Hm. ik krijg de uitzending maar half mee, maar het deed mij weer denken aan mijn jeugd, aan de muziek van Bruxelles het goed uitspreek. Purcell. En, ja, Emma Kirby, mm -hmm. Kirby is het, geloof ik. En ik ben een keer in, met mijn ouders in India geweest, en dat was Rawa Shankar, zoiets, en die speelde tabla muziek, en dat is ook werkelijk vervoerend en heel fijn soms. Ja. Ja. En als je het dan over die oren hebt, de Betty Volk zie je nog heel veel. Um, dat er ja, ook minimale middelen zijn, maar daardoor ook een uh, hele sfeervolle, een uh, beetje oerinstinct. Uh, instinct, instinctiefmatig werkt het dan. En ik was als kind uh, was ik daar niet bij weg te slaan. Ik heb er een film laten van zien. Ik weet alleen dat die meneer grote baard had, donkere huid, grote bruine ogen. Hm. En dat hij mij alleen maar aanstaarde. En ze kregen mij daar niet meer weg, vertelde mijn moeder mij. Ik wou niet meer van die plek af. Hoe oud was je toen? Drie. Aha. <laughs> nou ja, als er iets minimaal is, zijn het de begeleidingspartijen in Indiase muziek bij een tabla speler. Daar is één liggende noot, een drone, één liggende noot. En er is één melodie, of een begeleidingsmelodie, die gewoon herhaald wordt. Punt. Ja, en, dan de, en dan de trommelaar, de tabla speler, die, uh, die, heeft, uh, die maakt eindeloze reekse variaties over een basisritme. Het is extreem minimalistisch, behalve dat de trommelpartij uh, zich heel erg ontwikkelt. Maar ook daar weer uh, over een hele lange tijd. Met, je, je krijgt ook daar weer zo ongelooflijk veel tijd om, uh, om, um, uh, ja, om dat allemaal uh, te genieten. Maar zeker de, de, de begeleidingspartijen zijn nou ja, absoluut het toppunt van minimalisme. Ja. Waar. Ik heb het later ontdekt als ik het liet horen aan verschillende vrienden of zo. En ik merkte mensen die vrij neurotisch zijn, die zetten zich af daartegen. En dan zei ik tegen van, Doe het niet zo moeilijk, je hoeft helemaal niet zweverig of vaart te doen, maar voel daar gewoon naar. Laat, laat je daar nog gewoon eens in verzuipen. En vonden ze doding. Dus ik. Wat, Doe dat spookmuziek is. Doe daar niet zo moeilijk over. Zak onderuit eruit en doe je ogen dicht en luister daar gewoon Heb ik al meegemaakt. Mensen gingen huilen. Dus dat ze zo voor zich verzetten. Maar dat het zo dicht bij hun oerinstinct kwam. Dat ze later zeiden, wat is dit lekkere muziek? Waar koop je dit? Hmm. Oh, geweldig. Maar dat kan ik ook met sommige oude Italiaanse muziek hebben. Hmm. Of Rego heeft het ook. Ja, hij heeft het absoluut ook, ook. Ja, zeker, ja. Heel erg mooi. Ben je naar die muziek blijven luisteren de rest van je leven? Ja, ik luister altijd van alles. Waar ik bijvoorbeeld niet tegen kan, dus dat is misschien heel belachelijk, is Bach-muziek, als het te zwaar wordt. En die orgelmuziek, daar word ik opstandig van. Dan heb ik het gevoel van, jongens, rustig, ik kan een beetje minder. Mm -hmm. En Bach is eigenlijk heel mooi, maar een, ik vind hem te burgerlijk, te massief. Te burgerlijk? <laughs> ja, ik, ik snap ook niet dat mensen ieder jaar daar weer naartoe gaan. Ik snap het wel, maar dan, dan zo sommige mensen zijn alleen maar gefocust op Bach, ik noem maar wat, of op uh, Chopin, of wat dan ook. En er is zo schitterend veel mooie muziek. Ja, dat vind ik sowieso altijd een beetje gek om op één ding gefocust te zijn. Ja, dat zie je ook mensen met popgroepen doen. Ja. En, en, uh, Waanzinnig voor rotzooi. Ja, ranzinnige ranzinnige ranzinnige ranzinnige ranzinnige ranzinnige ranzinnige ranzinnige of nou rotzooi. Ook de meest geweldige muziek, als ik een plaat gekocht heb, dan beluister ik die tien keer. Maar dan gaat mm hij -hmm. ook daarna heel rap de kast weer in. Uh, want ja. dan komen er weer andere dingen. En op een gegeven moment komt hij de kast ook weer uit natuurlijk als het hele ja. goede muziek is. Ja. Maar niet ja, honderd keer. Nee, die maar, maar... Als, je, als je muziek goed gebruikt, is het een levenspartner, zeg ik altijd op een bepaalde manier. Het hm. houdt je overeind. Het, uh, ja, maar je partner uh, zie je ja. trouwens wel iedere dag natuurlijk. Ja, maar die, is ook, die heeft ook iedere keer andere dingen. Ja, precies. Als het tenminste een leuke partner is, dan blijft dat ook veranderen. En dan moet het ook altijd, moet het ook wat doorgaan. Want saai, want, ja, is het engste wat er is. En je, je ja, denk altijd dat er is zomaar mooi geniet aan al van. Mm. Ik zeg, ik dacht, dat verstond ik niet, verstond je? Ik, dat kun je nog één keer zeggen? Ik zei, ik zei, laat je niet afstompen door dingen, want dan geniet je er niet meer van. Als je, als je goed met je emotie durft om te gaan... zonder dat, dat achterlijke, gezweverige praat soms van mensen... maar gewoon echt puur gewoon jezelf zijn. Dat is net zo'n mooi schilderij. Je kunt het haast niet vertellen hoe mooi het is. Dat kun je ook hebben in de natuur, dat je gewoon... Ik heb wel gehad dat ik in tranen en Waarom? Heel mooi. Of een boot die wegvaart op zee. Nou, ik ben echt geen weeklad, maar dat... Uh, ja. Gewoon je emoties altijd durven tonen in dingen. En met, ja, nog ik even, ik wil even, even naar één ding terug. Jij noemde Bach burgerlijk. Ja. Daar ben ik wel door geïntrigeerd. Mm. <laughs> nou, hij ja, leidde je, natuurlijk een burgerlijk bestaan. Goed, maar maar er zijn heel tra... veel mensen die een burgerlijk bestaan leiden... maar geen hele burgerlijke muziek produceren. Nee, nee. Maar, maar trouwens, altijd... weet ik eigenlijk niet. Misschien gaat het wel een beetje samen, Dat weet ik niet zo goed. Het stamt uit de tijd die je in de geschiedenis bekijkt. Dat ze stijf tot een, dicht, tot een strot ingebonden in allerlei kleding zaten. Ja. En die muziek zie je dan ook um, vaak ook terug bij de mensen nu nog in de maatschappij. Dat um, het van ja, moet ik zeggen, het keurige kleden, het, het uh, totaal goed verzorgde. Het weinig beweegbare, zeg maar. Daar tegenover heb je andere muziek. Daar zie je hele zorgige mensen bij. Of hele nonchalante mensen bij. Of hele wilde mensen bij. Of hele wilpse mensen bij. Muziek is veel verteld. Als mensen vertellen waar ze van houden. Vertel ook over die persoon wel. Ellen, ik dank je wel. Ja, je wou nog wat zeggen, maar het ja. programma zit erop. Ik dank je wel ja. voor het bellen, Ellen. Voor dat het bellen dicht op te laten. Je. Dankjewel hè. Dat was leuk. Ja, leuke, interessante bellers. We hebben nog uh, voor Timo. Ik hoop dat Timo nog luistert. Die, uh, er is een tip van het van Vuren die zegt: beste mensen, misschien is Satie of Keith Jarrett mooi voor Timo. Echte harmonie en rust. Dus Satie en Keith Jarrett. Ga er eens naar luisteren, Timo. Arnold, ik dankjewel. Het was leuk. Het was een genoeg. Arnold Marine was vannacht de gast in Kazaluna het World. Minimal Music Festival in Eindhoven en Amsterdam. Daar moeten u naartoe even de website bekijken. En ik ga u nu vertellen dat wij morgen... Uh, er weer zijn natuurlijk met Loenen. dan praat Nathan Vecht met historicus Rutger Brechtman. Een uh, 25-jarige uh, man is dat. Brechtman presenteert donderdag 4 april zijn tweede boek... De geschiedenis van de vooruitgang. Hij zet daarin uiteen dat de geschiedenis van de vooruitgang... haar einde nadert. We zijn rijker, gezonder en veiliger dan ooit... maar voelen ons steeds vaker tekortgedaan. Waar komt ons onbehagen vandaan? Of dat onbehagen? En waarom heeft de vooruitgang zijn beloftes niet ingelost? hele mooie tekst vond ik dit. Goedemiddag. Mm, wow. gemaakt. Um, ja. Zometeen WNL met Nog Steeds Wakker. Uh, ik wens uh, iedereen een hele goede nacht. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het bellen ook. En Arnold nogmaals, heel veel plezier de komende dagen. Op dat World Minimal, Minimal Music. Music Festival. Dank je wel.